5 uur. jobboot met het NOS-journaal. De mannen van de Holland 8 hebben brons veroverd op het Olympisch roeitoernooi in Rio de Janeiro. Het goud was voor wereldkampioen Groot-Brittannië. Duitsland ging net iets eerder dan het Nederlandse team over de streep en pakte zilver. Voor de vrouwen 8 was geen medaille weggelegd, Oranje eindigde in de finale als laatste. Het Indiëmonument in Leeuwarden is vernield. Het beeld van de jonge soldaat voor de stenen gedenkplaten is neergehaald en gebroken. De stichting Indië Monument Friesland zegt dat het monument niet meer kan worden hersteld... terwijl het monument dit jaar nog gerestaureerd was. Deze maand is de jaarlijkse herdenking bij het Indië Monument in Leeuwarden. De Belgische politie is op zoek naar een terreurverdachte die als zeer gevaarlijk wordt gezien. Volgens Belgische media dacht de politie dat Oussama Attar zich schuilhield in een huis in Brussel... maar bij huiszoekingen eerder deze week is hij niet gevonden. Alleen zijn moeder en zijn zus zijn voor verhoor opgepakt. De teruggekeerde Syrië-ganger wordt door sommigen gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij is een neef van de broertjes Bakrawi, die zichzelf opbliezen in Brussel. Attar was IS-strijder in Irak en deelde negen jaar lang een cel met de oprichter van IS, nadat hij in 2003 was opgepakt door de Amerikanen. De explosie in een kelderbox in Schiedam heeft een tweede leven geëist. Een man van 18 die gisteren zwaar gewond raakte bij de explosie, is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Vannacht bezweek een jongen van vier al aan zijn verwondingen. Beide slachtoffers woonden in de flat boven de box. Twee anderen, die ook in de kelderbox waren, liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De explosie is waarschijnlijk ontstaan toen drie mannen aan het sleutelen waren aan een brommer. Daarbij zouden benzinedampen zijn vrijgekomen. Het weer veel bewolking, maar ook opklaringen. In het midden en noorden van het land kans op wat regen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon vaker door. Het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende Fred Heij hier bij ZFM 106.9. En dat allemaal vanuit Zandvoort. En uh, ja. De Entertainment for You. Zaterdaggast. Ja en uh, dit keer is dat uh, Demi de Groot vanuit Rotterdam. Ik zou zeggen Demi een hele goede middag. Hele goede middag Fred. Hoi. Hey. Leuk dat je er bent. Ja super dat ik ja. hier mag zijn. Helemaal top. Ja, nou ja, in ieder geval het weer de, ja, is niet helemaal uh, hier van het, maar goed. Valt een beetje He? tegen, het valt een beetje ja. tegen, inderdaad. Je moet eigenlijk ook nog optreden, uh, heb ik begrepen, in Zeeland natuurlijk. Ja, op een camping, uh, een camping in het Hoge Zand. Dus dan gaan we weer de boer op zijn kop zetten, Fred. Ik, uh, ik hoop uh, binnen. Ja, dus wel binnen, ja. <laughs> Nou ja, je weet het niet. Misschien nee, nee, als we nee. een tent buiten hebben neergezet, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Nee, nou, ja, ja, dan... Ja. Uh, want dan had het wel, altijd wel naar binnen gemoeten, denk ik. Ja. Hé, hey, Demi, vertel even. Uh, ja, uh, voor de luisteraars die uh, niet weten. waar je vandaan komt. en wat je doet. en hoe of wat. Uh, ja. Nou, hallo allemaal. Ja, <laughs> ik, ben, uh, ik ben Demi de Groot. Ik ben 19 jaar, bijna 20. Ik kom uit Capelle aan de IJssel. en ik maak uh, muziek. en ik hoop dat jullie het leuke muziek vinden. Ja, je, je bent uh, buiten dat je zingt. Uh, ook nog dj natuurlijk. Ja, ik ben altijd, uh, altijd dj. Eigenlijk ben ik uh, op mijn veertiende begonnen als dj. En toen, ja, op een gegeven moment zingen je liedje mee. Dan zeggen ze, ja, daar moet je wat mee gaan doen. Nou, nou dat hebben we toe gedaan. En nou ben ik eigenlijk ook wel fulltime uh, zanger. Dat dj blijft een beetje achter. En het zingen gaat wel goed. Nou, dat is mooi. Zeker weten. Want, uh, ja, ja, we hebben natuurlijk ook op uh, YouTube uh, dergelijke filmpjes kunnen zien. Want ik, uh, ik, ik moet even spieken. Ja, ik plaats wel een hoop hoor, moet ik zeggen. Dus ik ja, weet niet of... Nee, ik, ik had er eentje uitgehaald. Uh, nooit naar uh, vrouwen luisteren. Dat, <laughs> <laughs> Ergens in Salon geloof ik. Klopt, klopt. Ja, was ik uh, voor een optreden in de skiertar daar. En uh, met mijn vriendin samen. Dus wij een beetje gefilmd. En we waren de weg kwijt. Dus toen uh, had ik gezegd, nooit naar vrouwen luisteren. Okay. <grijg> en, en die tekening is er nog van gekomen? Die je onderweg tegenkwam? Of, uh? Ja, die heb ik die ja. heb ik. Ja, ik heb hem niet meegenomen. Als je dat gevraagd had ik hem meegenomen. <grijg> ik heb hem, uh, ja, die is er wel van gekomen. Hele leuke ah, okay. week gehad daar. Ah, misschien een uh, leuke foto uh, daarvan maken. En, uh, ja, uh, uh, ja positief wel even. Of zo? Ja, ik twitter wel uh, uh, even naar jullie en dan ja. uh, komt het goed. Hey, uh, ja, ik ga, te, ik ga gewoon eerst even een nummertje draaien. En dan uh, kunnen de mensen daar een, uh, ja, een beetje aandacht aan schenken. Yes. Oh, hoop ik.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 verliefd. Mijn hart. Ja, ja. Ben je nog steeds verliefd of niet? Ja, op dezelfde nog steeds. Ja, nou, nou. <laughs> Volgens mij had ik ergens gezien dat je dat je vrijgesteld stond. Of eh, heb ik het mis? Dat ik wat? Dat ik wat? Dat je ergens als vrijgezel stond. Of is dat op je pagina of? Op eh? mijn website denk ik nog. Dat is ja, nog niet bij. Raak. Ik, ik, klop, klop, ja, ik ja, het heb het ergens aan. gezien. Ja, dat is heel slecht. Mijn oog valt alles op. Hè, dus. Ja, je, je ja, hebt je goed nee, uh, geïnformeerd in nee, ieder geval. Goed je huiswerk gedaan, Fred. Nou ja, oké. Ook die uitglijden, ja. Ja, van ja, van de week. De, ja, ja, ja, ik ja, loop ja. nog steeds manker. Het is nu de derde dag dat ik weer een beetje begin te lopen, hinkelen. Maar ik heb echt een week uh, op, op bed gelegen, joh. Ja, en ik begreep dat het nog niet eens bij een optreden was. Misschien nee. uh, Ik denk, nou ja, misschien heb je eigenlijk even stapt met een uh, met een opstapje of zo. Uh, tijdens een optreden. Want dat gebeurt wel vaker natuurlijk, dat ze ergens het podium invallen. Of, uh, ja. <laughs> dus, uh, ja, dat... Uh, dat idee had ik eigenlijk. Nee, ja, met optreden ben ik nog nooit gevallen. Ik ging gewoon wat drinken in, uh, op de camping en uh, op een stoepje. Uh, heel ja, flauw. Ja, maar, uh, ja. Het kan gebeuren. Ja, het, het is gebeurd. <laughs> hey, uh, nou ja. Rest me eigenlijk nog een vraagje. Want dat viel me eigenlijk ook op. Uh, je sokken buiten. Ja, dat doe ja, ik dat, eigenlijk dat, altijd. Dat, is, uh, <laughs> dat vind ik een beetje vreemd. Maar ja, weet, denk ver, ik je nader. <laughs> ja, ik ben een beetje zeiker hoor. Uh, je hebt van die naadjes in de sokken. Ja, en als je je sokken binnenste buiten doet... dan voel je die naadjes niet. Op die fiets. Is dat slim? <laughs> ja, nee, het is inderdaad slim. Maar ik, ik begreep het dan niet. Ik denk, ja, waarom draag je hier Ik denk, een of de uh, bijgeloven of... of. Nee, ook niet. ik geloof wel even mezelf. Dat komt toch? Dat is gewoon heel simpel. Dan voel je die naadjes niet meer. Moet je ook eens proberen. Ja, nou ja, ik heb altijd sokken zonder naadjes. Je mag een sok dan? Nee, dat wel. Maar daar let ik altijd op bij het kopen ervan. Dan heb ik altijd zoiets van: Weet je, ik ga eerst eens kijken of die naadjes goed gestikt zijn. Jij koopt wel duurdere sokken natuurlijk? Ja, als die naad er maar niet zit. Hey, uh, hebben we het over sokken? Ja, we hebben het over sokken en uh, eigenlijk moeten we gewoon terug naar de muziek. Vind ik ook. Ja, Mijn Hart. Uh, ja. Uh, wat, uh, wat heb je eigenlijk daar nog over te vertellen? Uh, uh, hoe, is, uh, hoe ben je er eigenlijk tot stand gekomen met uh, Mijn Hart? Nou, ik, uh, ik had eerst Rio uitgebracht. En uh, ja, we gingen een beetje doorzoeken in dat, uh, in dat soort steltje. Dansbare muziek, ritmisch, vrolijk. Toen ging ik luisteren op YouTube. Ik hoorde dat liedje van uh, Belle Perez En Amorada, boom, boom. Ja, nou, die kennen we allemaal als het goed is. Ja, ja. de meeste mensen. De meeste mensen, ja, ja, die, ja. die van die muziek houden zeker. Ja. Maar uh, ja ik dacht, nou, dat is het gewoon. Want ik hoorde gelijk ook de, de tekst erin. Ik heb het zelf geschreven. Mijn hart dat gaat, boom, boom, boom. En uh, zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Goeie mensen erachter gezet. In het koor zit Justine Pemmelai onder andere van ja. het Songfestival. Ja, dat uh, heb ik inderdaad... Uh, ja ja, dus dat is wel uh, ja, een top uh, team. Daar heb je aan gewerkt. En we hebben er ook hele goede resultaten uitgehaald. Veel optredens. En ook vanavond weer. Zoals uh, ja, op de camping in Zeeland. Dus ja, ja, vanavond, ja. ja, ja, ja. ja. ja dus ja, mochten er mensen zijn die, die zitten te luisteren daar in de buurt wonen. Ja, uh, kunnen ze daar uh, eventueel ook naartoe. Altijd, over? Ik ja. denk dat vrij intrede is, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, dan gaan we lekker uh, naar Rio toe gaan we naar Rio toe. Naar Rio. zaten we er maar oh, nu, nou, hè? Nou, de Olympische ja, dat is Spelen. Wel beter, ja. Kijk, dus we zitten er nu eigenlijk een beetje naar de spieken zo. Kijken of we nog een beetje medailles binnenhalen. Maar, uh, ja. Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Want ja, uh, hij is opgenomen nog voordat we eigenlijk in Rio zaten in uh, de Olympische Spelen. Ja, nou, ook weer precies hetzelfde eigenlijk als Belle Peres. Zelfde tekst geschreven. Mijn vader die komt dan met de ideetjes van... Uh, hey, dit is een leuk nummertje, schrijf de tekst op en dan gaan we samen zitten... Voor de tekst. En ja zo is dat gewoon tot stand gekomen. De, de, de oude DJ Willem Gjoten, broer. <laughs> ja. je, je kent hem. <laughs> ja, ik ken hem. <laughs> ja, dus uh, ja, ja. zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Ria is wel echt, uh, op de, als ik de optredens doe, moet ik eerlijk zeggen, is Ria wel het meest succesvolst. Uh, op de dansvloer en uh, dan gaat wel iedereen uh, los. Ja, momenteel bedoel je. Ja, ja momenteel uh, ook, maar uh, ook wel uh, sowieso. Uh, Oké. Okay. Nou uh, uh, ja, rest mij gewoon uh, om te zeggen van, uh, we gaan hem even lekker laten horen. Yes! Ja, uh, komt ie! Hoop dat we ooit weer dansen, Maria! Oh wat een mooie tijd! Als ik terugdenk aan die lange schoenen nachten Daar in Rio, de Janeiro, waar we dansten Op die mooie witte stranden, de La Bamba en de Samba Ik kan die tijd maar niet vergeten, ja dat mag je van me weten Toen ik haar zag, raakte ik van slag We gingen door tot, tot de zon op Mijn hart dat stond in vuur en planten, door ja De nachten, droom de niet steeds maar van ons aan Dat we ooit weer dansen, Maria. Oh, wat een mooie tijd. Oh, oh, als ik terugdenk aan die lange zwoele nacht daar in Rio, in De Janeiro, waar we dansten, op die mooie witte stranden, de La Bamba en de Samba. Ik hoop als ik weer terug naar jou toe ga, dat jij me in je armen slaat en mij dan. Ook meteen herkent. Sta jij te wachten onderaan die trappen? zing lachend uit het vliegtuig stap voor jou. Oh oh, alle nachten droom ik steeds maar van ons samen zijn. tijd. Demi de Groot en uh, Rio. Een heerlijke tijd. Ja, ja, en, uh, ja gewoon echt toepasselijk uh, met de Olympische Spelen. ik dus, uh, ben, ja. ben benieuwd wat voor tijd ze gaan zwemmen vanavond. Uh, ja, dat moeten we ook wel <laughs> afwachten. Ik, bedoel, ja, ik, ik weet niet hoe, precies hoe laat dat begint. Even kijken hoor. Er staat er stiekem bij. Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Even weer terug naar de muziek. Ja. Waren we maar in Rio? Ja, ja uh, Rio. Uh, ja, heel. Ik het, heb is vele artiesten het is een heerlijk nummer eigenlijk. Ik heb vele artiestenreisjes al gemaakt, maar nog nooit uh, naar Rio. Wel naar Oostenrijk en uh, Salau, wat ik net zei. Benidorm ja, ja. ga ik dan heen. Tormelinos, maar Rio nog nooit. Dat gaan we ook een keer doen. Ah, Tormelinos, ja, het is. Ja, Canarische eh? Ja, het is Canarisch, uh, ja, In de klopt, klopt. Ja, ja. een les Hollandaise in Tormelinos. <laughs> ja, alles gaat ja, ja. Nederlands daar. Ja, ja, daar zeg ik, uh, Bert de Stijgerpijp heeft daar ooit een, uh, een ja. nummer voor, uh, voor uitgebracht. Omdat, uh, ja, die kwam daar alleen maar uh, zijn buren tegen. En ja, uh, vrienden, familie en uh, noem maar op. Dus, uh. Maar daar zit wel zonniger als hier. Uh, dat sowieso. Ik zeg altijd, het is een prima land Nederland. Maar uh, het ligt net een, een beetje verkeerd. <laughs> <laughs> hey uh, ja. Even kijken hoor. Ik had, ik had uh, stiekem nog wat, uh, wat uh, spiekbriefjes gemaakt. Oké. Okay. Ja, want ik zag ook dat uh, jij maakte uh, reclame voor Moda Italia. Klopt. Ja, ja, uh, ja. Dat is uh, sinds, uh, sinds kort beëindigd geloof ik. Ja, sinds vorige week. Ik heb dan een jaar uh, ja, hun kleding mogen dragen... en dan elke week uh, werd ik aangekleed en gedaan. En dat uh, deden we goed promoten. En uh, ja, eigenlijk nu tot besluit gekomen... beide in een gesprek dat we ja, wel wat, wat anders willen... en voor nieuwe dingen open gaan staan. Dus uh, misschien een nieuwe kledingsponsor. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, bij deze... Ik bedoel, ja, niks ja. aan te doen, helaas. Ja, ja. Of, of heb je er al eentje op het oog? Nou, we, er, zijn al wat, er lopen al wat gesprekken inderdaad. Ah, oké. Okay. Eh, ja, morgen. Dus uh, 14 augustus. Heb ik hier de, de fiets toch Berkel en Rode reis dan? Want, uh, ja, dat houdt ga, niet op. Ga je zingen ga je zingend fietsen? Of uh, ik wat, ga, wat niet, ga je doen? Nee, ik ga het niet op de fiets. <laughs> oké. <Okay. laughs> ik ga het gewoon daar uh, ja, muziek uh, afspelen en, uh, en uh, zingen. Ah, oké, okay. dus eigenlijk uh, bij de finish of, of... Ja, nee, of de, de, podia? Uh, het is zeg maar een, een, een buurtfietstocht toch? Hun, hun gaan daar uh, fietsen, ze gaan een rondje maken, weet ik veel hoeveel kilometer. Moeten we niet aan denken eigenlijk hoeveel kilometer, maar als ze terugkomen, uh, dan, uh, dan sta ik daar uh, te zingen. Ah, uh, oké. Okay. Zo op die fiets. Ja, <laughs> op die fiets, <laughs> Hey, en... Uh... De vorige, vorige uh, cd-uitreiking was voor mij... Uh, mijn hart was dat. Ja, met, ja. Met, ja met, ik met, uh, met, uh, met Kim Holland. Ja, op 3 april was dat. dat, en, dat en, uh... Uh, daar kreeg je het een beetje warm van, geloof ik. Nou, <laughs> ik kreeg het wel warm ja, ja. Ja, ja, ik, ik, kreeg, uh, ik, ik zag dat filmpje zo. Ik denk, ja, ik denk, ja waar haalt ze hem vandaan? <laughs> dat mochten we niet verklappen. Dat dat mochten we, we niet verklappen, okay. <laughs> En je weet het nog niet, of... Uh, nou, dat ik wel op alle bladen gestaan. Onder andere in de privé en <laughs> ja, op internet. Ja, dat is dus, uh, inderdaad. Ja, ja. en uh, ja, ik heb hem uh, uit haar, uh, ja, haar dekelen tegengehaald. gehaald. Zeg. Ah, oké. Okay. Nou, dat was eventjes zo stiekem uh, tussen het jasje door uh, ja, ja, ja. ja. Uh, <laughs> Hé, hey, uh, ja, ik, ik ben eigenlijk ook blij dat we, dat we jouw uh, nieuwe single uh, binnen hebben eigenlijk. Ja, ik wil wel ja. alle, alle luisteraars nog uitnodigen voor de nieuwe CD-presentatie. Ja, ja dat, uh, wil je dat ervoor of wil je dat erna doen? Mag jij kiezen, Fred? Het ja. is jouw uitzending vandaag. Doen we het ervoor. En dat is dus uh, 28 augustus. Uh, Klopt. Café Schiewig. Ja, hetzelfde, hetzelfde café. En uh, met uh, onder andere Mike Peterson, Samantha Steenwijk, Bob Offenberg... Uh, Pierre van Dam, Sydney Bischoff en noem ze maar op. Hele gezellige, leuke avond, dat weet ik zeker. De presentatie van de CD uh, wordt dit keer niet gedaan door Kim Holland... maar door Peter Jan Rens. Oké, okay, ja, dat hadden we gezien. En, uh, ja, je, ver je vergeet er nog een. Je volgt Marini... Uh, Marini Valentijn. Marini Valentijn. Uh, uh, uh. Ja, er zijn, er komen, Chris Cohen komt ook. Ja, Chris ook, ja. Ja, ja, ja. ik heb uh, ja, een hele line-up weer van artiesten. Dus daar ben ik best wel trots op. Op zes ja. uur begint het tot elf. Gratis intree, gratis parkeren. Alles is geregeld. Kom lekker langs in Rotterdam. Oké, okay, nou, bij deze gaan we me eventjes en starten. Nee, je hebt de primeur, hè, Fred? Ja, we hebben de primeur, inderdaad. En uh, ja. Ik ben uh, wel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Ja, eigenlijk ik ook wel. Ik, uh, ja, ze mogen erover bellen. Dat, uh, dat sowieso. Ja, leuk. Uh, ze mogen ook uh, reageren via Facebook natuurlijk. Uh, jouw Facebook, mijn Facebook maakt niet uit. Uh, het komt allemaal, allebei terecht. En uh, ja... Laat even weten via Facebook of, uh, of via uh, de site. Kan je, kan je bij jou ook via de site gewoon? Ja, via ergens, Facebook uh, is natuurlijk. Demi de Groot is dat gewoon? Een, mail, een mail, uh, mail of zo, ja. Demi de Groot, dat uh, heb ik nu mobiel bij me. Ah, oké. Okay. Dus uh, nou, mailen, bellen, uh, Facebooken, alles mag. Dus uh, ja, bij deze de primeur hier bij CFM Entertainment for You. En een beetje meer, Demi de Groot. Mijn vriendin, ze begrijpen me nooit als ik zo begin Vriendin, ik weet het ook niet goed Hoe je een vriend die je vrouw is nou noemen moet En niemand gelooft me en toch is het waar We hebben nog nooit iets gehad met elkaar Vriendin van mij, je bent altijd weer Alleen een vriendin en een beetje meer Stel mensen in de stad Er was een dame bij waar ik wel trek in had We zaten met z'n allen op een terras Ik vertelde haar net hoe leuk ze was En toen sprong jij ineens op mijn schoot De tafel ging om, de verwarring was groot Jij begon de geweld te zoenen Het bier iedereen in haren en schoenen Vriendin van mij, daar was je weer Een lieve vriendin en een beetje meer ik zat onder jou en onder het bier Die lekkere dame had geen plezier Hypocrietje, had niks met haar Jullie zitten de hele tijd aan elkaar Vriendin van mij, je maakt het weer Want jij bent net een beetje meer Degene die wel iets deed Toen de rest me mooi de straat op smeet. Ik ging kapot, was overheen Ze dachten die redde het wel, wel alleen Natuurlijk iemand met zoveel verdriet Dan is zo'n leuk gezelschap niet En dan heb ik ook nog te horen gekregen Stel je niet aan, je kan er best tegen Baby in net. De ochtend daarna heb je koffie gezet Ik sliep in je armen die ene keer En toen was je net dat beetje meer ja, wat was je dan? de Groot is dat En dat, uh, is ja, premier hier baby bij CFM Entertainer for You is het soms een klein meer, en, soms een en een heel beetje, beetje, beetje meer. meer En voor de, ja, voor de wat oudere luisteraars Die herkennen natuurlijk de melodie Rob Denijs. En een beetje meer. Maar deze niet. Deze is van Demi de Groot. En een lekker tempotje erbij. Ja. Oh, ja. Heerlijk nummer heerlijk, moet ik, ik zeggen. Ja. Dankjewel Fred. Ja dat, uh, dat, dat draaien we graag hier sowieso bij CFM. Ja we hebben er ons, ons beste weer, uh, weer voor gedaan. En het koor deze keer Louisa vervoerd. En uh, Dani Vermeulen. Die komt ook op de CD-presentatie, beide trouwens. Oké. Okay. Dus, uh, nou nee, ja, heel leuk. Inderdaad, de cover van uh, Rob de Nijs uit. Shit. Ja, moet ik weten? Ja. Sorry, sorry, 19. Ik weet het niet meer. Ja, ik het weet zo, het niet. Ik uh, vind uh, het zat uh, in is, uh, mijn hoofd. Uh, een, uh, 91 uh, of zo? Ja, of 89, dacht ik. Uh, in ieder geval rond die tijd. Uh. Ja. Dus, uh, ja. Wil je wat, uh, wat meer zien en wil je bij de cd-presentatie zijn, dan uh, kun je dus 28 augustus uh, om 6 uur, uh, begint het een beetje, uh, Nou, Café Schierweg in Rotterdam. En uh, ja, dat, uh, dat feestje duurt tot, uh, van, 6 tot, uh, van 6 tot eind. Ja, zo van 6 ja, tot 11 uh, en een beetje uh, nog wel een afterparty. Oh, oké, dus uh, eigenlijk tot sluitingstijd, laat tot het zo sluiting. zeggen. Ja, ja. Hey, um, nou heb ik ook uh, ja, gezien, dat uh, je hebt ook opgetreden de grootste kermis van, uh, van Europa in Tilburg. Ja, klopt. Uh, op 27 klopt. juli was dat? Ja, klopt. Heb ik, um, heb ik opgetreden voor, uh, voor Storm Records. En uh, in de Tilburg FM was dat. Ja. Dat was wel, uh, was wel leuk. Leuk interview gehad ook daar. Uitgezonden op televisie. Met uh, over verschillende artiesten. Maar echt uh, heel dat plein vol, weet je wel. Omdat, uh, op de grootste ja, dat, kermis was leuk. Het was, uh, was echt een, uh, een Nederlandstalig artiestfestijn, zeg maar. Ja, ja, klopt, klopt. Ik heb dan ook een stukje van mijn clip opgenomen daar. Oké. Okay. En niet van een beetje meer, maar van het andere uh, nummer op de yeah. cd... Uh, Oké, okay, uh, van uh, Make... Uh, make, move, make move, Make your move. Ja. <laughs> maar uh, inderdaad, het was hartstikke leuk, Fred. Oké. Okay. Uh, even kijken, ik moet even spieken ook. Geef niet, uh, geef niet. Maar af en toe moet ik eventjes uh, kijken welke cd niet dat ik dadelijk de dubbel cd ga draaien. <laughs> hey, uh, make your move. Ja, maak, maak je moe. Ja, ja ik, ik blijf een beetje in het Engels hangen. <laughs> hey, dat is van de, de melodie van Monique Smit. Ja, klopt. Um, van Monique Smit een beetje gepikt eigenlijk. Maar nou ja, gepikt. We hebben het wel netjes gevraagd. We Gecoverd. Dus, Gecoverd. En ja. Uh, ja, in een nieuw jasje gestoken. Net zoiets als bij uh, een beetje meer van Rob de Nijs. Deze is dan iets moderner alweer uh, van Monique Smit. En uh, ja, ik moet zeggen, het lijkt er een beetje op. Deze is iets, uh, iets pittiger nog. En het uh, tempo legt nog iets hoger. Dus ja, ik ben uh, heel tevreden. Nog hoger? Iets, iets, iets. Oké. Okay. Uh, ja, het tempo van haar is dan niet te vergelijken met... Uh, <laughs> <laughs> nee, Dat valt helemaal niet dus. Nee, het tempo van haar dat is, niet, uh, dat is wel laag dan vergeleken met ja, dit. Maar ja, ja. ze is eerder een beetje reggae-achtig. En dit is meer een beetje uh, reggaeton, zeggen ze dan. Oké. Okay. Dansbaar. Nou, zullen we eens gaan luisteren? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Komt-ie. Maak je move. Maak je goed zo ja. <laughs> Maak je move. Ja, ik moet er eventjes aan winnen. Maak je move. Maar het is, het is, het is Nederlands-Engels, hè? Ja, de <laughs> titel dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, hart, hartstikke leuk. Hey, maar uh, ja, uh, uh, lekkere single ook, hoor. Dank je wel. Die gaan we wat vaker draaien. Top. Als je het niet eerder vindt. Dankjewel. <laughs> Lekker hypnisch. Uh, maar vanaf, eigenlijk vanaf 17 augustus pas. Dan is de release. Ja, nee, oké. Okay, dat, uh, dat sowieso. Uh, ja, dus uh, nog één keer... Uh, voor uh, degene die dus uh, bij uh, de nieuwe release wil zijn, 28 augustus, uh, is, uh, ja, die is van harte welkom. Gratis entree Café Schieweg in Rotterdam. En uh, ja, het begint uh, gewoon vanaf 6 uur tot uh, ja, eigenlijk uh, einde sluitingstijd, rond een uur of 1. Ja. En uh, ja, dus heb je zin in een feestje? Uh, ga daar zeker naartoe. Ja, het begint laat nou te kriebelen hoor. Ja uh, Super. Ja. Uh, de, de datum komt uh, kom dichterbij. Ja, ja, ja. Ook voor mij, want een uh, lekkere vakantie. <laughs> het is nou de dertiende. Ja, dus uh, ik heb nog twee weken te gaan. Dus, uh, okay. Kijk, en, dan uh, is jouw release alweer geweest. Ja, nog vier dan, dagen tot de release En Dan ga God. ik weg, ja. ja. En, uh, iedereen kan me volgen op Facebook, Twitter, Instagram. Alles ja. uh, ben ik op te volgen. Mijn website kunnen, kan iedereen uh, bekijken. De, Demi de Groot overal op. www.demidegroot.nl. Ja, daar kunnen ze ja, alles dus, vinden. Uh, Oké, okay. en uh, oh. meerdere, meerdere sites... Ik, nee, ik heb maar één website eigenlijk. Eén website ja, ook, nee. En ook de, de foto's van, uh, van vanavond weer. Elke optreden doen we foto's plaatsen. Dat wordt dan gedaan. En uh, ja, zo blijven houden we iedereen goed op de hoogte. Ja, zo hou je iedereen aan het werk. Ja. En, uh. <laughs> Tot vervelend toe. Tot toe. <laughs> Hey, um, ja, wat, wat, wat kan je nog verder vertellen over je, je laatste nieuwe cd... Die, die dus eigenlijk 17 augustus uitkomt? Nou, dat hier is opgenomen in, uh, in uh, Rozendaal. Uh, bij Sonic Solutions. Dat ik net als het wordt gedaan door Louise Verwoerd en Dani Vermeulen. Um, Storm Records gaat, uh, ja, doet de plug-in... en dat is het label waar het op uitkomt. En Hubs Media. Ja, verder uh, eigenlijk uh, niet zoveel. Gewoon heel veel gaan luisteren. 17 augustus staat hij op YouTube onder de titel Een Beetje Meer. Uh, Demi de Groot. En dan gaan we gewoon knallen met het liedje delen op Facebook, delen op Twitter. We gaan gewoon knallen. Uh, ja, en uh, ja. Ja, eventueel te downloaden op daar, uh, daarvoor bestemde platforms. Zoals SBS6 en dergelijke platforms die, uh, die daar uh, zeker voor zijn. Ja, ja zeker weten. Ik bedoel, uh, ja, er zijn er meerdere natuurlijk. Ik neem maar dat ze overal een beetje te vinden zijn. Ja, op alles. iTunes, ja, Spotify, ja. noem maar op SBS. Wat je net zei ja, inderdaad. Ja, ja. ja helemaal, helemaal leuk. Oké. Okay. Nou, ik uh, weet niet of je deze platen leuk vindt. Weet ik ook niet. Nee, moet elastie. Ja. Ja, fantastisch, ja hè? Ja, die is leuk. Oké. mami. te Dat was hij dan, Euro en uh, Elvis uh, Crespo. En ja, bijlaar. Even kijken. Ja, ja, Schuifje staat open. En, uh, ja, we, we gaan uh, eigenlijk een beetje, een beetje afscheid nemen. Want ja. Ja, je moet uh, zo naar de, richting Zeeland. En dat is toch wel een kleine, kleine twee uurtjes hier, hier vandaan. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is, uh, <laughs> da daarom uh, ja, zal ik je niet al te lang ophouden? Nou, nah, helemaal niet erg hoor, Nee, nah, Maar goed, eh, ja, de mensen zitten daar ook te wachten. Nou, die staan te de... wachten inderdaad. <laughs> <bij haar. laughs> en die oude heer ook van je, denk ik. Het is allemaal wel goed gepland hoor, door mijn vader. Die ja, doet het ja, wel ja. goed. Ja, nou ja, het was altijd... Eh, tenminste, we hadden het erover en het was toch wel een beetje kiel, -kiel. Dus ja, ik had gezegd van nou ja, eh, we gaan het wel redden. Ja, dus uh, we gaan ervan uit uh, dat alles gewoon feilloos uh, verloopt. En dat je dadelijk gewoon uh, over twee uurtjes gewoon daar binnen rijdt. Dat hoop ik ook. Bedankt, Fred. Super. Ja, jij ook. Uh, heel erg bedankt uh, voor je komst naar hier naartoe natuurlijk. Ja. En uh, ja, we hopen je zeker hier nog een keer te zien. Uh, met je nieuwe single of uh, eventuele album natuurlijk. Ik dat, hoop het uh, ook. Ja, dat is leuk ja. ja. En uh, ja... Ik denk ik, dat het ik, ik, uh, ik, ik, nieuwe je... nummer gaat voorlopig wel uh, knallen. En dan uh, het album, dat, dat, dat zit hun voorlopig nog niet aan te komen hoor. Dat, dat, dat, daar wachten we nog wel even mee. Maar in ieder geval super bedankt dat ik hier mocht zijn. Entertainment for You bij Fred. Ja. En uh, ik hoop dat ik bij de volgende single weer terug mag komen. Ja, zeker. Nou, je bent altijd uh, hier van harte welkom natuurlijk. Dat sowieso. zo. zo. Oké, okay, dankjewel. Ja, en, uh, ja, graag tot de volgende keer. Ja, ook al wil ik alle luisteraars even bedanken. Ja. En, uh, ik hoop dat ze me even gaan liken op Facebook. Ja, uh, in ieder geval, uh, ja... Uh, mochten ze uh, reacties uh, willen geven op, uh, op jouw laatste nieuwe single natuurlijk? Een, een beetje meer. Die 17 augustus uitkomt. Uh, de, de videoclip uh, staat op YouTube vanaf 17 august ja. augustus, natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, allemaal uh, eventjes een, een like geven, natuurlijk. Uh, ja, je had ook nog iets, uh, iets met likes. Dat, dat, dat, even kijken hoor. Ik had, uh, ja. ja, misschien een winactie. Oh, uh, oké. Okay. Wat was boven de 2000 likes of zo? Oh Facebook ja, nee, dat... op ja, mijn Facebookpagina. Nou, ja. we zitten nu op de 2100. Oké. Okay. Dus we gaan ja, wel wat dus weer. Ja, nou, we gaan goed, echt. Nou, gewoon lekker blijven doorgaan. En uh, ja, alle reacties zijn welkom, ook op, uh, ook op de Facebook uh, eventueel van uh, van de CFM Entertainment uh, for you. En uh, ja, we, we spelen gewoon alles door, joh. Oké, okay, we delen gewoon alles. Ja, uh, superleuk. Dank je wel. Ja, ik ga nog even uh, ja, toch nog een, een, jouw nummer draaien. Mijn hart. Oké, okay, leuk. Dat is ook nog een, een, een leuk nummer. Inderdaad. Zeker weten. Gaan we doen. Dank je wel. Hey, tot de volgende keer. Doei. Groetjes. Hoi. Hoi. Ik zat op een terrasje aan het mooie strand. Echt elke jongen vond jou leuk en interessant.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 ben verliefd, ben verliefd Ja, dat was hij dan Demi De Groot hier op, uh, hier op Zandvoort uh, Radio te gast geweest bij Entertainer for You en uh, ja momenteel uh, gaat hij uh, lekker de deur uit om uh, weer eventjes een optreden te verzorgen in Zeeland en uh, ja dat was uh, dus mijn hart. We gaan uh, lekker verder met uh, wat lekkere muziek uh, tot de uh, klokjes van 6 uur. Entertainment for You, meer dan radio. Sale mi cabeza. Another hot joy. I, I, I, another hot joy. Drop the drone with my I'm tell, tell hand. Girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola, y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú, ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Ey, oh, suena la música.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 Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque la intenté al final no tiene caso Dime que paso, cuál es tu rechazo Guay, me ignora si te das la vuelta Sin siquiera quiere hablarme, esa de mi guay Pero dime como hacer para convencerla a usted no. Si yo quería hablarle, saludarle. conocerla bien Yo quería decirle que me encanta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 Debes te dar la vuelta y te vas, le digo, hola y llamada me dice goodbye Le digo nena como tuya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo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 derecha no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar de verdad no entiendo qué pasa porque se hace la difícil y ella conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo pero de verdad no sé yo we no hey. montana get up yo back to the roots conmigo ya no quiere bailar beleef het ritme van Zandvoort ook op tv Zie ZFM tekst tv op kanaal 45 1, ik laat je nooit alleen 2, zoals jou is geen. 1, 3 als ik je, je voor me zie dan weet ik pas hoeveel ik van je 4, begin ik hier met 1 2, 3, 5 voelen wat ik zie als je twijfelt op geen, dan begin ik weer met één. Het hart zou moeten zijn dat onze vader kruisten Opeens was je daar, o mijn God, waar was je al die tijd? En ik kan het nog steeds niet Geloof dat het waar is Dat een meisje zoals jij bij mij wil zijn Maar misschien had het dan toch zo moeten zijn Nee, nee, nee, nee Ik laat je nooit alleen Twee, zoals jou is geen één drie, als ik je voor me zie Dan weet ik pas hoeveel ik van je zie. begin ik weer meteen twee, drie ik voel wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je heen dan begin ik weer met één. E Geloof hem dat het daar Alle jij, jaren, jij, allee jij, alleen jij, jaren, allee jij. jaren, jij, allee jij, alleen jij, jaren, allee jaren, jaren, jaren, jaren, jij, jaren, jaren, jaren, jaren, jaren, jaren, jaren,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 Laat niet meer met me zollen Nee dit was de laatste keer. Blijf jij Beest. Je kunt een keer gaan als een beest Maar zeg je dit, je luistert goed Het is nu echt genoeg geweest Je liegt toch keer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 Ja, dat was het dan. Daisy Talents en uh, Laia Lichter. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, ja, zijn laatste nieuw... van zijn laatste nieuwe album, Gerard Joling. En uh, ja, hou van mij vannacht. Zoals jij alleen kan Vrij met, Vrij met mij vannacht Vrij met mij vannacht Vrij met mij vannacht Zoals jij alleen kan Waar wacht je nu nog op dan? De... Hou van mij vannacht Hou van mij vannacht Hou van mij vannacht Zoals jij Zoiets meteen Ik voel dit echt bij jou Dan Gerard Joling hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, ja, we gaan langzaam naar uh, de klokjes van uh, 6 uur. En uh, ja, dat uh, gaan we doen met uh, ja, een klein beetje ouderwetse muziek uit de jaren 60 en uh, uh, Johnny Tillotson en uh, Poetry in Motion. We het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45, 45. CFM When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion.